Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koninklijke familie vraagt media om terughoudendheid. Prins Frizo mogelijk nooit meer bij bewustzijn. En VU Medisch Centrum wil dat omstreden programma stopt. De koninklijke familie heeft de media gevraagd om voorlopig met rust gelaten te worden. Het gezin heeft alle ruimte nodig om te leren omgaan... met de gezondheidssituatie van prins Frieso en het leven daarop in te richten. Al dus de Rijksvoorlichtingsdienst. Koningin Beatrix, prinses Mabel, prins Willem-Alexander, prins Constantijn... en prinses Margriet hebben vanmiddag een kort bezoek gebracht aan prins Frizo. Dat was de laatste keer dat de koninklijke familieleden... bij het ziekenhuis in Innsbruck in het openbaar zijn verschenen. De behandelend arts van de prins maakte rond het middaguur bekend... dat de prins door zuurstoftekort zeer ernstige schade heeft opgelopen aan zijn hersenen... Mogelijk komt hij nooit meer bij bewustzijn. Het medisch team had de afgelopen dagen nog de hoop dat door de onderkoeling... de hersenen niet al te zwaar beschadigd zouden zijn. Het VU Medisch Centrum wil dat het tv-programma 24 uur tussen leven en dood... niet meer wordt uitgezonden. Woensdag bleek dat niet alle patiënten van het ziekenhuis... vooraf was gevraagd of ze aan het programma mee wilden werken. Het VU Medisch Centrum heeft RTL Nederland en producent iWorks gevraagd... te stoppen met de uitzendingen omdat het tv-programma leidt tot onrust onder patiënten en medewerkers... en tot een heftige maatschappelijke discussie. Onder andere de Patiëntenfederatie en de artsenorganisatie KNMG... leverden felle kritiek op het programma. Oud-partijleider Cohen van de PvdA neemt dinsdag afscheid van de Tweede Kamer. Maandag maakte hij bekend dat hij stopt als fractieleider. Door het vertrek van Cohen krijgt Mirte Hilkens een vaste plaats in de PvdA-fractie. Zij zat al in de Kamer als tijdelijke vervangster van Sharon Dijksma... die met zwangerschapsverlof is... Totdat zij terugkomt, half mei, zit het de oud-Kamerlid John Leerdam op haar stoel. Voor het eerst sinds 2008 voldoet de Duitse begroting aan de Europese regels. Het Duitse begrotingstekort liep vorig jaar terug naar 1 Volgens het Stabiliteitspact mag het tekort maximaal 3 zijn. Door de economische groei van de afgelopen twee jaar is de begroting weer op orde. Nederland voldoet niet aan de Europese regels. Het tekort hier kwam vorig jaar uit op 4,8 Werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie in Duitsland eisen 6,5% meer loon. IG Metaal heeft die eis enkele dagen voor de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO op tafel gelegd. Volgens de vakbond is de looneis redelijk, gezien de groei van de economie in Duitsland. De werkgevers hebben al laten weten dat ze de eis overdreven vinden en te hoog. De CAO geldt voor 3,6 miljoen werknemers. Er zijn mogelijk meer studenten die onterecht een diploma hebben gekregen... van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle. 139 afstudeerdossiers zijn namelijk zoek of niet compleet. Ze zijn dus ook niet beoordeeld door de commissie... die een onderzoek instelde bij Windersheim. De hogeschool kan niet zeggen hoeveel studenten het zijn... en wat er met hen gaat gebeuren. Afgelopen week werd al bekend dat 86 van de 360 studenten... die na 2009 afstudeerden, onterecht een diploma hebben gekregen. De afstudeerscripties en de stageverslagen van deze studenten bleken na onderzoek ondermaat te zijn. Toch kregen ze een diploma. Dat diploma blijft ook geldig. In Afghanistan zijn bij nieuwe anti-Amerikaanse protesten vandaag zeker zeven doden gevallen. Duizenden Afghanen demonstreerden tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Sinds dinsdag zijn bij de protesten al twintig doden gevallen. Gisteren bood president Obama excuses aan voor het incident, maar dat heeft de gemoederen niet bekoeld. De Afghaanse regering vindt dat de verantwoordelijken in het openbaar berecht moeten worden. President Karzai, politici en geestelijken hebben tot kalmte opgeroepen... in afwachting van de uitslag van het onderzoek. De vakbonden geven Netcar en Mitsubishi meer tijd om een oplossing te vinden voor het personeel van Netcar. Volgens de bonden zijn er belangrijke toezeggingen gedaan. De vakbonden hopen dat Mitsubishi financiële garanties op papier kan zetten. Ook willen ze dat Netcar een groter mandaat krijgt bij de onderhandelingen. Als er tegen half maart geen vooruitgang is geboekt... overwegen ze een ultimatum. De vakbonden reageren positief op de toezegging van Mitsubishi... om samen met de Nederlandse overheid naar een overnamekandidaat te zoeken. Ook zijn ze tevreden over de belofte... dat er meteen over een sociaal plan wordt onderhandeld. Het weer vanuit het noorden geleidelijk opklaringen. Vannacht een graad of drie. Morgen vrij zonnig, met smiddags wat stapelwolken. Het wordt dan een graad of negen. Ook zondag droog en vooral ochtends dan veel zon. ANWB Verkeersinformatie. Het ziet er naar uit dat de avondspits nu al uh, de terugreis heeft aanvaard. Er staan nog wel wat opvallend lange files. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 8 kilometer tussen Blaricum en Eembrugge. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat door een ongeluk... 4 kilometer file tussen Echt en Born. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A15-Europoort richting Rotterdam staat de langste file. Die is 18 kilometer lang tussen Rozenburg en Knopertvaar Komt allemaal door een vrachtwagen met een aanhanger die geschaard is op de weg. En daarom de rechterrijstrook daar dicht houdt. Daarboven langs Rotterdam op de A20-hoek van Holland richting Gouda... staat tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Centrum een file van 7 kilometer. Nou, ik dacht bij de...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 Goedemiddag, het is vrijdag 24 februari. Prins Frieso ligt in coma en het is de vraag of hij daar ooit uitkomt. Straks praten we met onze verslaggever Ter Plekke... en met arts Ronald Trof over de toestand waarin de prins nu verkeert. We praten dit uur ook verder over Syrië. Daar is de centrale vraag hoe moet het nu verder. Maar eerst een opmerkelijke wending in de discussie... over het programma Tussen Leven en Dood. Het vu heeft RTL en iWorks zojuist gevraagd... het programma 24 uur tussen leven en dood niet uit te zenden. Gisteravond is de eerste aflevering uitgezonden van het veelbesproken programma. Je bent zwanger van de tweede. Dan denk je van hebben ze en papa nog aan het einde van de dag. Soms kan het leven en de dood hier zo dicht bij elkaar liggen... dat er nauwelijks een sigarettenvloedje tussen past. Zo dicht zit het tegen elkaar. Schiphol, Jacko van Schiphol die beelden zijn ongevangen. De auto 30 km per uur. Zakt het iets al? Oh, nee. Helemaal niet. Nee, ik is zo fijn. Ves, zo We praten erover verder met onze redacteur gezondheidszorg Rinker van der Brink. Rinken, er is bijna twee dagen lang intensief over gediscussieerd. Waarom komen ze nu met dit besluit? Nou ja, de positie van het ziekenhuis zeggen, we hebben er allemaal. Zorgvuldige afspraken over gemaakt, en uh, we maken een integer programma, en iedereen houdt zich aan die afspraken. En er is hooguit een enkele fout gemaakt. Dat bleek niet houdbaar. Uh, in de medische wereld: uh, ja, de mensen die ik erover heb gesproken, die honen uh, de opvattingen van de VU echt weg, die spreken schande van. Um, hoogleraren gezondheidsrecht zeggen dat ze de wet overtreden simpelweg... omdat ze uh, ja, hun zwijgplicht over wat er tussen patiënt en dokter gebeurt... En, en niet schenden zoals je dat doet als je met iemand erover praat... maar gewoon aan heel Nederland uh, laten zien wat ze bespreken... dat dat niet kan. En, en dat besef is langzaam maar zeker doorgedrongen bij de VU. Onder andere door interne discussies, zowel van patiënten... als ook van de medewerkers van het ziekenhuis zelf. Ja, ze hebben er eigenlijk niet goed genoeg over nagedacht... zou je dan achteraf kunnen concluderen. Uh, ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet begrijp dat een ziekenhuis uh, dit doet. Ik vond het uh, in de beelden van de uitzending van gisteren. Zag ik hoe bij die uh, patiënt waar we net even over hoorden, die het scooterongeluk had gehad, een gordijntje werd teruggetrokken. Dichtgetrokken om de privacy van die patiënt ten opzichte van zijn buurpatiënt uh, te waarborgen. terwijl daar van alle kanten camera's op stonden en heel Nederland kon meekijken. Ik bedoel, dat was de absurditeit uh, in beeld eigenlijk. Ja, maar toch hebben ze het tot, tot nu uh, volgehouden. Dat ze al wel degelijk daar een punt hadden. Ze wilden inzicht geven en meer begrip kweken. Dat soort termen kwamen erbij. Hebben ze nu uitgelegd ook uh, waarom ze nu op het standpunt zijn teruggekomen? Nou, ze zeggen dat hun zorgvuldige afspraken, dat en hun afweging van. Uh, uh, wat dit teweeg zou brengen en hoe zorgvuldig ze met al die dingen omgaan, dat ze die eigenlijk verkeerd hebben gemaakt, dat die niet houdbaar is gebleken. Want er zijn veel meer patiënten geweest, waarvan ze zeggen dat ze ze wel voortijdig geïnformeerd hebben, maar die toch zich heel ongemakkelijk gingen voelen erbij. Omdat ze misschien wel toestemming hebben gegeven toen ze daar uh, via de ambulance binnenkwamen en dat tegen ze werd geroepen, maar die dat, dat toch niet prettig vonden. Dus de, de druk en ook... Bij de medewerkers van het ziekenhuis en van buiten werd zodanig dat ze daar een draai aan hebben gegeven. Ik denk dat ze volledig hebben onderschat wat het effect hiervan zou zijn. Uh, wat natuurlijk nog dubbel speelde is, er kwam eerst publiciteit uh, erover. Vervolgens is ook versneld die eerste uh, aflevering uh, uitgezonden. Um, werkt dat nou ook eigenlijk nog tegen ze? Nou ja, ik weet niet wiens besluit dat is geweest om die eerste afsluitzending gisteren al uit te zenden. Um, zij wilden natuurlijk laten zien dat ze inderdaad een fatsoenlijk en integer programma maakte. Maar ik denk dat ze... Ja, ze hebben gewoon niet ingezien... dat je geen fatsoenlijk en integer programma kunt maken... als je zoveel camera's op uh, patiënten in een hele moeilijke situatie zet. Nou, Overigens, ze, is ja. nog maar de vraag of ze ervan af zijn. Nou natuurlijk. ja, dat wou want ik namelijk vragen, vragen, want er zijn drie partijen uh, bij. Dat is het ziekenhuis, dat is de productiemaatschappij, iWorks... en het is natuurlijk RTL. Ja, dus ze hebben nu een, de vraag neergelegd bij iWorks en RTL net voordat we dit persbericht hebben gekregen van ze... Um, uh, of ze er van af willen zien. En daar is het overleg mee geopend. Maar ik, ik uh, vermoed zomaar dat als die zeggen van we gaan toch uitzenden... dat u uh, dat niet kan tegenhouden. Nou, We hebben nog eventjes gebeld. Dat laat de redactie op dit moment nog even weten. En, uh, met RTL onder andere. En RTL heeft laten weten dat ze nog nadenken. Dus uh, wie weet horen we later deze uitzending daar nog meer van. Dankjewel voor dit moment, Rinke van der Brink. Prins Frieshoog heeft ernstige hersenschade opgelopen... na het ski-ongeluk vlakbij Leg. En er is een mogelijkheid dat hij niet meer bijkomt uit de coma. Deze slechte prognose maakte de verantwoordelijke arts vanmiddag bekend... in het Landeskrankenhaus in Innsbruck. Daar in die plaats in Oostenrijk in Innsbruck is Jeroen de Jager. Jeroen, um, na de persconferentie mochten er geen vragen worden gesteld. Het was een verklaring. Betekent dit ook dat we ja. helemaal niet meer te horen krijgen? Nee, denk ik inderdaad niet, Bert. Het was inderdaad een korte persverklaring van uh, het hoofd van de trauma-IC, Wolfgang Koller. Uh, persverklaring van uh, voorgelezen van papier, een tekst van een minuut of drie die om en om vertaald werd, ook in het Nederlands, zodat er geen misverstand over ontstond. Ja, en dan heb je natuurlijk als journalist wel nog allerlei vragen, ook vragen die uh, eerder in deze uitzending natuurlijk lang zijn gekomen. Is er nog hersenactiviteit gemeten bij de prins? Wordt die nog beademd? Kortom, wat is zijn perspectief op herstel mogelijk nog? Maar goed, allemaal vragen waar we voorlopig geen antwoord op krijgen. En uh, ja, misschien is het ook, maar goed ook. Het is uiteindelijk natuurlijk een privé aangelegenheid. Ja, wie van uh, het Koninklijk Huis, trouwens, hebben vandaag de prins nog bezocht? Nou ja, opmerkelijk, uh, want dat bezoek vond plaats vlak na de persconferentie. En in feite was het het hart van de familie. Prinses Mabel, zijn vrouw natuurlijk. De kroonprins Willem-Alexander zijn broer... Andere broer, Prins Constantijn, de moeder, koningin uh, Beatrix. Die waren al binnen. En toen kwam uh, na ongeveer een uur ook prinses Margriet, de zus van de koningin. Uh, nog langs die ze ook ongeveer een kwartier binnen geweest. Waarmee ja, de familie laat zien hoe zij samen. Want ze komen dan ook gearmd uit. Uh, ja, ze komen dan uit dat busje binnen, omarmen elkaar en lopen zo gevieren. Uh, dat ziekenhuis binnen waarmee zij ja, laten zien dat ze dit leed toch allemaal uh, heel hecht samen dragen. Dit is overigens ook de laatste keer geweest dat zij voor het oog van de camera uh, prins Friso bezoeken in het ziekenhuis hebben vlak na dit uh, laatste bezoek uh, laten weten in, in een verklaring van de RVD dat uh, de familie het gezin alle ruimte nodig heeft om te leren omgaan... staat er in die verklaring met de gezondheidssituatie van Prins Friso... en het leven uh, daarop moet leren in te richten. En daarom verzoekt de familie de media om uh, de hiervoor benodigde privacy van het gezin te respecteren. Nou, dat zal de NOS in elk geval doen. Ja, en de rest? Ja, dat is even de vraag natuurlijk. Ik uh, heb afgelopen week gezien dat uh, nou ja, de familie, het gezin, er ook steeds voor koos om via de voordeur naar binnen te gaan. Uh, ook een manier om te laten zien uh, hoe het leed is in, uh, ja, in, in, in zo'n familie die toch in het oog van de publieke belangstelling staat. Het volk wil natuurlijk ook iets zien daarvan. Nou, daar is bewust voor gekozen steeds. Ik kan me ook voorstellen dat zij nu vanaf nu van, uh, door de achterdeur naar binnen gaan in het ziekenhuis... Um, ja, wat je zag vanmiddag in ieder geval, die persconferentie die werd heel druk bezocht natuurlijk door internationale Nederlandse uh, media. Al die uh, camera's en, en, en verslaggevers die gingen vervolgens natuurlijk ook uh, bij de voordeur uh, kijken uh, naar binnenkomst van, uh, van het gezin, van de familie. Um, en ja, vervolgens is dat snel afgebouwd. We zullen zien hoe het vanavond is. Dankjewel. Goed. <coughs> Jeroen, die jagen was dat. We praten verder met Ronald Trof, intensivist van het medisch spectrum Twente. Meneer Trof, er is een prognose gesteld nu door de artsen. Wat gaat er trouwens nu gebeuren? Ja, dat is niet heel duidelijk te zeggen. Het hangt er dus inderdaad vanaf wat er net ook al gezegd werd... of hij nog beademingsbehoeftig is. Dus is er nog een noodzaak tot beademing? Als dat inderdaad het geval is, dan betekent dat ook automatisch... dat hij nog op de intensive care opgenomen zou moeten blijven. En dan is het aan de familie en aan de echtgenoten van Prins Frizo... om te bepalen of ze dat in Oostenrijk willen laten blijven gebeuren... of dat zij misschien toch overgeplaatst zal worden naar Nederland. Nou, en, um, kan er nog een verandering optreden in die toestand, nu op korte termijn? Nou, de verwachting is dat als je inderdaad een week... en daar zijn we nu inmiddels uh, verder een week verder na zo'n event... Uh, Zo'n situatie waarbij er nog sprake is van een comateus toestandsbeeld... dat uh, over het algemeen niet de verwachting is... dat iemand dan ook binnen afzienbare tijd daar verder van herstelt. In ieder nee. geval niet na een verstikking, hè, want dat is even heel belangrijk om te noemen. Ja, wat dat, dat betekent dat het dus echt, wat die artsen eigenlijk ook zeiden... maanden, misschien zo niet jaren gaat duren. Ja, dat is natuurlijk wat hij zegt met een hele grote slag om de arm, omdat daar een enorme onzekerheid zit. Het is een jong persoon en van jonge mensen weten we dat er meer herstel mogelijk is dan van oudere mensen. Maar aan de andere kant, bij dit letsel is het ook zo dat de prognose uh, toch niet goed is uh, over het algemeen genomen na zo'n ernstig uh, zo event. Ja, en hij kan verplaatst worden op het moment dat hij van de beademing af is? Hij kan ook overgeplaatst worden terwijl hij beademd wordt. Uh, wij doen dat uh, uh, vaak in de wereld, hè, dat patiënten gerepatrieerd worden... zoals wij noemen, vanuit andere landen naar Nederland toe... als ze een ongeluk hebben gehad. De voorwaarde moet wel zijn dat de situatie veilig genoeg is... en dat de patiënt dus inderdaad stabiel genoeg is. Maar beademd overplaatsen is zeker een optie. Ja, en als hij weer zelf wel kan ademen, ho hoe gaat het dan verder? Uh, geef je hem dan heel veel prikkels dan waar hij ligt of juist niet? Wat, wat zijn daarvoor de aanwijzingen? als hij inderdaad in een situatie terechtkomt... waarin hij in staat is zelfstandig te ademen... dan zit je natuurlijk nog met een probleem... is hij voldoende in staat om zijn luchtwegen zelfs schoon te kunnen houden. Met andere woorden, kan hij goed hoesten, kan hij slikken... of verslikt hij zich... Uh, daar moeten maatregelen voor genomen worden uh, om uh, dat eventueel op te anticiperen als dat zo is. Dan loopt die risico's op het ontwikkelen van complicaties, longontstekingen en uh, dat, soort, dat soort zaken. Dus het is heel lastig om te zeggen van uh, dit is de uitgangssituatie en daar gaan we naartoe. En ondertussen gebeurt er niks. ja, want U zegt hij, is... ja, eventjes, u zegt, uh, hij loopt ja. risico's op complicaties. Betekent dat dat, ja. dat je vatbaarder bent? Ja, uiteraard. Zolang je beademd wordt, sowieso, dat, dat kennen we ook van de intensive care, dat je op de IC veel sneller infecties krijgt dan wanneer je niet aan de beademing ligt. Maar als hij niet in staat is om zijn eigen luchtwegen goed te kunnen klaren, zoals wij noemen, dan zou je een zogenaamde tragiostomie kunnen geven. Dat is een directe toegang tot de luchtweg, waarbij mensen uitgezogen kunnen worden en uh, patiënten uh, inderdaad ook niet het risico hebben dat ze zich uh, makkelijk verslikken. Maar dat betekent wel dat er een verhoogd risico is op het ontstaan van longontstekingen. Precies, omdat er gewoon bacteriën makkelijker en sneller in die luchtwegen terecht kunnen komen. Dat is het eigenlijk. Exact, exact. En dan nog over die hersenactiviteit. Valt dat op een of andere manier valt dat ook te meten hoeveel activiteit, hoeveel activiteit die hersenen nog ontwikkelen? Uh, je kan een EEG maken. Dus dat is een soort hersenfilm om vast te stellen hoeveel activiteit er is. Um, we zijn eigenlijk nog maar heel weinig gevorderd in het voorspellen van uh, uitkomsten op basis van zo'n EEG. Het is dus zeg maar een vaststelling van de, actieve, van de activiteit op dit moment. Maar je kan er heel weinig over zeggen wat de prognose is. Tenzij je afwijkingen ziet die heel erg slecht zijn, maar vaak zit het er min of meer tussenin. Ja, dat nou, is een beetje de frustratie van iedereen hè, die het overkomt. Ja. En in dit geval ook van iedereen die het wil weten hoe het met Prins Frizo gaat. Dat je eigenlijk heel weinig kan zeggen over de toekomst en de prognose. Exact. Desalniettemin, ik dank u wel, meneer Trof, Ronald Trof... Graag van gedaan. het Medisch Spectrum uh, Twente, intensivist is hier uh, daar. Dank u wel voor die tijd. Dank. We gaan zo verder praten over Syrië met het Rode Kruis... en we doen het ook met minister Roosentaal. Bij de ANWB is Erwin de Hart een paar ongelukken. Een paar ongelukken, uh, ja, verder weinig bijzonderheden. Langs de file staat nog steeds op de A15-Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knoopertwaanplein, 18 kilometer... vanwege een geschade vrachtwagen met aanhanger. Daarom is de ook daar dicht. En nieuws van het spoor, want door een aanrijding... rijden er nu geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen... en tussen Arnhem en zetten Andost. De vertraging daar is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De vrienden van Syrië zijn vandaag voor het eerst bijeen in Tunis. Het gaat om de ministers van Buitenlandse Zaken van ruim 50 landen. De situatie in Syrië wordt steeds dramatischer, vooral in de stad Homs. Ook vandaag heeft het Syrische leger Homs beschoten... en zijn volgens de berichten zeker vijf mensen gedood. Aan de lijn nu de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal. Goedemiddag, meneer Roosentaal. Goedemiddag. Wat is de inzet van Nederland... De inzet van Nederland is behalve dat Nederland zelf een uh, bijdrage levert van 1 miljoen euro aan het noodhulp uh, voor de bevolking van Syrië dat uh, wij natuurlijk meedoen aan het uh, opvoeren van de druk op het Syrische regime. En dat is hard nodig. Dus uh, dat levert op uh, een aanscherping van de sancties uh, op het regime. En uh, het levert ook op een uh, mededeling dat de Syrische Nationale Raad nu door ons wordt beschouwd... als een legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. Kortom, op alle mogelijke manieren wordt de druk op het Syrische regime opgevoerd... En uh, daarbij is de inzet dat het geweld moet stoppen en dat Assad, maar dat weten we al langer, weg moet. Ja, goed. Twee belangrijke dingen. Dus de Nationale Raad wordt erkend als vertegenwoordiger als, van Syrië. Nee, als ik, één ik, van de... de ik, ik, heel precies. Ja? Een legitieme vertegenwoordiger. Ja, dat, van, dat, dat betekent dus dat er twee, uh, twee gezagstructuren uh, zijn eigenlijk er, die u erkent in Syrië. Is dat niet een nee, beetje raar? ...dat wij dus die Syrische Nationale Raad een steuntje in de rug geven. Tegelijkertijd heeft de Arabische Liga, die dit allemaal toch vooral in handen moet hebben... ...heeft eh, gezegd dat ze op zeer korte termijn, dat zal binnen een paar weken zijn... ...de verschillende Syrische oppositiegroeperingen bij elkaar wil hebben... ...en ze dan inderdaad eh, in één hoek hok willen duwen, om het maar plastisch te zeggen. Ik begrijp wat u bedoelt. Het tweede punt is aanscherping van de sancties. Wat wordt ja. er aangescherpt? Eh, dat gebeurt op een, op een veelheid van punten. En eh, ik kan u noemen dus het uitbreiden van de van voor leden van het regime. Dus niet meer naar buiten kunnen. Eh, het verder het bevriezen van nog meer tegoeden dan er al bevoeren zijn. Het eh, aanpakken ook van de tegoeden van de Syrische eh, Centrale Bank. Eh, dat is heel belangrijk. En eh, daarnaast ook nog eh, een verdere aanscherping van de stop op de aankoop van Syrische olie- en olieproducten. Kortom, op die manier proberen we dat regime echt eh, af te knijpen. En dan natuurlijk zo dat het regime in het hart wordt geraakt... en dat de bevolking, die zoveel te lijden heeft, niet nog meer te lijden krijgt. Dat is er afgesproken. Nou lag er ook een voorstel ja. op tafel, althans Frankrijk heeft dat voorgesteld... om humanitaire corridors in te stellen. Is daar een meerderheid voor? Die meerderheid is er, maar dat gaan we pas doen op het moment dat het geweld uh, gestopt zal zijn. En daarvoor is er sprake van uh, overweging om te komen tot wat dan in het uh, Verenigde Naties uh, vocabulair heet een uh, peacekeeping force, een vrede handhavende uh, macht. Maar wil je die hebben, dan moet je eerst vrede hebben. En dat betekent dus dat je eerst ervoor moet zorgen dat het geweld stopt. Dus geen verhalen over militairen die het land ingaan... om daar het geweld te laten beëindigen. Maar er is ook nog een soort tussenvorm. De Syrische Nationale Raad heeft gezegd... van: bewapen ons, bewapen het vrij Syrische leger. Wat vindt u daarvan? is het antwoord klip en klaar Nee, Dat gebeurt dus niet. Want? Omdat dat, omdat dat betekent dat je de zaken niet naar een einde toe brengt, maar eerder zou verhevigen. En waar het dus nu alles op gericht is, is stop het geweld. En een punt dat ik u dan ook niet mag onthouden is dat tot onze grote vreugde uh, er nu een vn gezant voor Syrië is, uh, niemand minder dan Kofi Annan... die zich uh, bereid heeft verklaard om zich inderdaad met de zaak volop bezig te gaan houden. En dat moet het Syrische regime toch ook te denken geven. Ja, maar het Syrische regime houdt zich misschien ook wel vast in de diplomatieke wereld... aan Rusland en China, hè, onlangs in de Veiligheidsraad nog het veto uitgesproken. Uh, ja. Die waren niet aanwezig. Die waren niet aanwezig, maar ik zou zeggen bij, alle, bij al deze donkere punten tel je ook je lichtpuntjes. En dan is er weer een lichtpuntje dat, de, dat Rusland in elk geval uh, volop heeft ingestemd met de benoeming van Kofi Annan tot speciale gezant Syrië. Vanwege de Verenigde Naties en trouwens ook vanwege de Arabische Liga. Dat zijn dan het, klein, het, het soort van lichtpuntjes die we in deze donkere sfeer in uh, Syrië zien. Ik dank u wel voor het gesprek meneer Rosenthal. We gaan verder praten over de situatie in Syrië met het Rode Kruis, althans met Ad Beljaars, coördinator van het Rode Kruis. Uh, meneer Beljaars, uh, als u deze. Ik, ik neem aan dat u heeft meegeluisterd. Als u de minister zo hoort, uh, wat denkt u dan? De situatie is enorm complex en dat zien wij natuurlijk ook uh, lokaal uh, in het veld. Uh, onze medewerkers daar proberen toegang te krijgen tot uh, uh, slachtoffers. Uh, en dat gaat uh, met uh, grote moeite in de laatste dagen al helemaal niet. Uh, en uh, ja, ondertussen lijkt het erop dat het geweld uh, toeneemt, dat de aantals, aantallen slachtoffers toenemen. Ja, is dat nog dan een situatie waarin u kunt blijven werken? Als Rode Kruis zullen je dat altijd moeten uh, proberen... Bij als ja, een oorlogssituatie of een gevechtssituatie is... bij uh, uitstek uh, een extreme situatie. En als Rode Kruis zullen we daar altijd uh, tot het laatst moeten blijven. Ja, wat ik hoorde eerder in de uitzending van iemand die vandaag... heeft gebeld met Homs, uh, dat er een uh, gebrek is echt aan alles. Aan medicijnen, aan voedsel. Geld hebben ze al niet, maar daar kunnen ze ook niks mee kopen. Ja. Kortom, de mensen uh, lijden daar. Ja, absoluut. Uh, er zijn heel veel gewonden natuurlijk, kun je je voorstellen. Als daar uh, uh, met veel geweld wordt geschoten, dat gebeurt overigens over, over en weer en niet alleen uh, in Homs, ook in andere plaatsen. Uh, dan, uh, dan, dan vallen er veel slachtoffers als er geen uh, medicamenten zijn, er is geen elektriciteit omdat dat uitgevallen is. Uh, artsen zijn misschien niet altijd... Uh, uh, aanwezig. Uh, dat is een enorme moeilijke situatie en mensen kunnen ook niet weg. Hè. Die zitten uh, vast in een val. Nou, Gisteren zijn er twee journalisten gedood. Er zijn ook een aantal gewonde journalisten. Dat is natuurlijk een druppel als je het ja. vergelijkt met uh, de bevolking van Syrië. Ja. Maar toch, ik wil het er ook eventjes over hebben. Um, speelt het Rode Kruis daar niet ook nog een bemiddelende rol bij... om die gewonde journalisten uit Syrië te krijgen? ICRC probeert dat ook. Het Rode Kruis probeert dat. Uh, ik zeg het ICRC, het International Committee of the Red Cross. Uh, Jazeker, dat doen ze. Uh, we proberen toegang tot, voor, tot iedereen te krijgen... en ook deze mensen te evacueren. Ja, Maar het is nog niet gelukt, begrijp ik. Nee, klopt. Nee. U bent er zelf ook geweest, re recentelijk. Um, hoe om zou u de situatie verder omschrijven? Nou ja, het is een uh, extreem uh, ernstige situatie... die uh, nog steeds aan het escaleren is... Uh, en waarvoor uh, wij hopen dat er politieke oplossingen worden uh, gevonden. Maar voordat die gevonden worden, dat er uh, tijdig uh, is komen. Uh, waardoor goederen door kunnen gaan, hulpgoederen, medicamenten, medische zorg voor mensen die ernstig gewond zijn. Ja, en u heeft een speciaal Giro nummer uh, geopend, begrijp ik. Ja, dat is Giro 5125. Oké, okay, en dat kunnen mensen geven en dat is speciaal dus voor uh, ja, de, medische, de medische zorg en de, de hulpgoederen. Ja, inderdaad. Ja, wordt er al veel gegeven? Uh, ja, uh, relatief. Hè. Uh, dat is, zoiets start langzaam op. We hebben het een week geleden opgestart. Uh, en het is uh, pas in de pers gekomen eigenlijk. Ja, dus we moeten een paar keer dat uh, Giro-nummer noemen. Absoluut. Nou, nog één keer dan. Uh, Giro 5125 voor slachtoffers in Syrië. Meneer Beljaars, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan.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 Het VU Medisch Centrum wil dat het tv-programma 24 uur tussen leven en dood niet meer wordt uitgezonden. Woensdag bleek dat niet alle patiënten van het ziekenhuis vooraf was gevraagd of ze aan het programma mee wilden werken. Het ziekenhuis heeft RTL en producent iWorks gevraagd te stoppen... omdat het programma leidt tot onrust en een heftige maatschappelijke discussie. De Koninklijke Familie heeft de media gevraagd om afstand te nemen... en de privacy van het gezin van Prins Frizo te respecteren... Volgens de RVD heeft het gezin ruimte nodig om te leren omgaan met de gezondheidssituatie van de prins en het leven daarop in te richten. Vanmiddag werd bekend dat prins Friso bij zijn lawineongeluk ernstige hersenschade heeft opgelopen. En er zijn mogelijk meer studenten die onterecht een diploma hebben gekregen van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle. 139 afstudeerdossiers zijn namelijk zoek of niet compleet en zijn dus ook niet beoordeeld door de commissies die hun onderzoek instelden bij Windersheim. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en plaatselijk valt wat motregen. Vanavond trekt dat naar het zuiden en dan klaart het vanuit het noorden op. Vannacht klaart het verder op, maar in het zuiden blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur die zakt naar een graad of 2 in het noorden tot 6 graden in het zuidoosten. En plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgenochtend begint de dag mistig of nevelig. In het zuiden is het bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door. En vooral in het binnenland ontstaan dan stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. En dat is een graad of 3 boven normaal. De wind waait morgen uit het westen tot het noordwesten is matig. Aan zee af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Zondag is het rustig weer. Het blijft droog. En de zon schijnt af en toe. Er is iets meer bewolking dan zaterdag, maar verder is het vergelijkbaar. Maandag kan er wat regen vallen, maar daarna is het droog weer met zonnige perioden. En het blijft zeer zacht met temperaturen iets boven de 10 graden. Aan WB Verkeersinformatie, alles bij elkaar. Nu nog zo'n 85 kilometer in de avondspits. De opvallende file staan op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarenken en Eembrugge staat 8 kilometer. Tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken 5. Op de A16, Rotterdam richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Klaverpolder. Er staat 8 kilometer file tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. En twee rijstroken zijn dicht. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en knooppunt tabrechtseplein 8 kilometer. En de A15, de Maasvlakte richting Rotterdam... staat nog steeds 14 kilometer file tussen Roos. Osbergen en Rotterdam Charloes. De weg is wel weer vrij. Door een aanrijding op het spoor rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Zetten. De vertraging daar is meer dan een uur. Innoveren is jezelf op uitvinden in plaats van het wiel. Dit was de i uit het alfabet van alfabet. Alfabetautolease. verrassend voorspelbaar. alfabetautolease.nl.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 Denno is het Radio 1-journaal. Het nieuws over Prins Frizo is hard aangekomen in Nederland. En al snel deed zich de vraag voor wat er nou over twee maanden moet gebeuren... met Koninginnedag op 30 april. Dit jaar wordt Koninginnedag gehouden in Veenendaal en Renen. Paul Sonders merkte dat de Venendalers er zelf nu niet zo heel erg veel zin in hebben. Ja, dat heb ik net allemaal voldoende gehoord. Ja. En ik verwacht ook dat het niet doorgaat. Ja, want eh, ik kom naar Venendaal, want hier is de volgende dag gepland. Ja. ja, dat is heel triest. En ik was de vorige keer in, in Apeldoorn. Toen dat gebeurde daar met de uh, uh, naald. Ja. ja, we waren in Apeldoorn. Als het überhaupt door zou gaan, ja, kan dat dan wel? Want het zal geen feest worden. wordt geen feest. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat het doorgaat. Nee, nee ik denk dat ze dat niet op kunnen brengen. Ja, ja, het staat eigenlijk. Het is diep triest. Het is diep triest. Ja. ja. ja. Ik heb dat gehoord, ja. Om een uurtje of twaalf was het op het nieuws. Wat dacht u toen? Nou, eigenlijk wat ik eerder al dacht, dat het uh, heel ernstig was. Ja. Ja. Nou ben ik in want dat is natuurlijk niet zomaar, omdat hier de volgende Koninginnedag gepland staat. Wat vindt u ja. dat daarmee moet gebeuren? Nou, ik denk dat ze dat gewoon niet door moeten laten gaan. Dat ze gewoon een familie even rust moeten geven en... Uh, ik heb niet het idee dat zij nu staan te wachten om hier te gaan uh, koekhappen en uh, met vlaggetjes te gaan zwaaien. Nee? Nee. Er staat, uh, denk ik, het hoofd van de koningin daar? Dat zou, zou ik niet, uh, niet aannemen, nee. Ik ben niet, uh, zeg maar, dat ik echt uh, sta te springen voor de koningshuis. Maar uh, dit is gewoon een persoonlijk drama en dat vind ik uh, in en in triest. Ja. Uh, nee, ik moet niet doorgaan. Vind je niet? ik niet? Ik denk de koningin niet eens komt trouwens. Die heeft daar geen behoefte aan op denk, het ogenblik? Ik denk het niet, nee. denk het niet. Maar verder, ja, ik zou nu weten wat ik daarop op antwoorden moet. 80 wordt uh... Is het jammer voor en Je ja, verrast me ermee. Ja. ja. Ja, eigenlijk wel. Dus ja, het was natuurlijk een leuke gelegenheid geweest om keer uh, te promoten. maar goed met Deze omstandigheden denk ik dat het niet, uh, niet moet. Vanaf de markt aan het Bruineplein gaan we naar het huis van de voorzitter van het Oranje Comité. Mevrouw Van Schuppen. Ook zij keek naar de televisie en was geschokt. Ik was ontzettend geschokt. Ik had het uiteindelijk toch niet verwacht. Ik had gedacht dat hij er beter uit zou komen. En toen dit slechte nieuws kwam, vond ik dat erg schokkend. Ja. Waar gingen uw eerste gedachten naar uit toen? Mijn eerste gedachten gingen uit naar de prins zelf. Omdat ik het heel erg vind dat een jonge, gezonde, capabele man... als een kastplantje verder gaat leven. Ik dacht uiteraard aan zijn vrouw, maar ook aan zijn twee kleine dochtertjes. Die nu wel een vader hebben, maar er toch ook weer niet is. En dat vind ik heel erg akelig voor ze. Dacht u ook aan de komende Koninginnendag? Nou, daar hebben we wel over gedacht natuurlijk. Uh, er is nog helemaal niets over bekend. Maar het is op dit moment eigenlijk ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is toch het nieuws van de prins, het meest schokkende. En wat er gebeurt over twee maanden met Koninginnendag... dat wachten we gewoon rustig af. Was u, was u al ver bezig met de organisatie van die dag? Ja, er zijn achter, is achter de schermen al heel veel werk verricht, dat zeker. Maar als dat moet stoppen, dan, dan het zij zo. Dit gaat voor alles. Heeft u veel telefoontjes gehad? Uh, ja, we hebben best veel telefoontjes gehad. Iedereen uh, leeft mee, iedereen uh, vraagt ook hoe het verder moet. Maar nogmaals, daar kunnen we op dit moment helemaal nog niets over zeggen. Menno Reemeyer, onze verslaggever Koninklijk Huis. Menno, daar valt inderdaad nog niks over te zeggen. Geen zinnig woord, Bert. Uh, 30 april praten we al snel over. Een kleine twee maanden verder. Dus ik even het in maart, april, ja. Uh, dus daar is echt. Dat, dat hangt zo af van, van de gezondheid. Natuurlijk Precies. ook van uh, Friso, Wat daar verder mee gebeurt. We weten wel natuurlijk dat deze week, komende week. een aantal zaken van de koningin zijn, uh, zijn verschoven of afgelast. De prins van Oranje, uh, Willem-Alexander. die bij de herdenking van de slag in de Javazee aanwezig zal zijn. in plaats van zijn moeder. Uh, een paar ambassadeurs die moeten wachten met het aanbieden van hun geloof. Brieven. Maar dan hebben we eind volgende maand weer het staatsbezoek naar Luxemburg dat gepland staat. Um, wat daarmee gebeurt weten we ook niet. Zal allemaal afhangen van hoe gaat het verder met de prins. Ja, we leven van dag tot dag, ja. denk ik. Zo zeg het nieuws dat hoorden we net ook in Venedaal, is ongelooflijk hard aangekomen. Jij hebt een heleboel uh, reacties gelezen en en en ook gehoord. Wat ja. is de teneur um, geschrokken? Viel mij op. Uh, ik hoorde het al van de collega's in uh, Insbroek, in uh, Marieke de Vries en, en Jeroen de Jager, Die heb ik ook voor de uitzending nog even gesproken. Van hoe ging dat daar? En ik hoorde ook echt dat daar in die perszaal al geschrokken werd gereageerd. Omdat we het zo slecht niet verwachten. Maar als ik dan ook op Twitter kijk... is dat ook eigenlijk wel het meeste wat ik tegenkom. Uh, een heleboel reacties. Bekende Nederlanders natuurlijk. Heel veel voetballers viel me op. Nigel de Jong, Rafael van der Vaart, Galit Bula, Roes, Wesley Snijder, Allemaal uh, wensen ze de familie uh, het beste toe. Hoe van Vels... Muzikant zie ik voorbij komen, maar ook uh, uh, gewone mensen erg naar voor de koningin lees ik het gezin van Friso en de verdere familie mogen God en krachten geven en zegenen. Nou, daar staat Twitter vol mee, maar wat mij opvalt is dat mensen geschrokken zijn. En ik denk dat dat ook wel komt omdat we het misschien niet, ja, misschien een beetje rekening, gehoopt hadden dat het mee zou vallen. Ja, misschien komt dat ook wel omdat er natuurlijk zo lang zo weinig over gezegd is. Ja, en wat er gezegd is, uh, ja, laat ik, ik eerst dat zeggen. Er is heel weinig over gezegd natuurlijk. De situatie is stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Uh, en, en Daarna kwamen nog wat varianten erop over wanneer de mededelingen gedaan uh, zouden worden. Maar dat was eigenlijk de enige zin waar we een hele week mee hebben moeten doen. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. We wisten tot vandaag, tot die persbrieving van de dokter, niet wat er met Friso aan de hand was. Uh, we wisten niet of hij wel of geen schedelbaar had. Uh, daar kwam in. NRC afgelopen zaterdag wat licht in. Maar ook dat uh, blijkt nu dat uh, Kees Tulleke, de, de neurochirurg die dat naar buiten bracht... toch ook wel heel erg positief kennelijk heeft geschetst. Als ik het allemaal goed heb, uh, heb gevolgd en begrepen. Uh, ja, en dan valt het nu uh, uh, toch de mensen rauw op het dak. Ja, Nou is de grote vraag, wat gaat er vervolgens gebeuren? We hebben net de medische kant van de zaak even besproken. Dat het inderdaad ervan afhangt ja, om welke conditie die ook natuurlijk is. Maar wat zijn de mogelijkheden? Welk revalidatiecentrum kan, zal die naartoe gaan? Kiest die voor Nederland? Kiest die voor Engeland? Ja, nou wat, ik, wat ik van de arts begrijp, die jij net in de uitzending had... Eh, zal hij eerst echt toch nog een tijd eh, in Oostenrijk blijven in het ziekenhuis... en eh, dan naar een verpleegafdeling van het ziekenhuis gaan. Ik heb ook begrepen dat hij op zich wel vervoerd kan worden... prins eh, Friso in deze situatie. De familie zal, denk ik, de tijd nemen om eh, op zoek te gaan... naar een, een revalidatiecentrum. Daar krijgen ze natuurlijk heel veel steun bij... Eh, de, mo de mogelijkheden zijn divers. Het kan zijn dat er eerst korte tijd nog in Oostenrijk gerevalideerd wordt. Daar werd uh, in Oostenrijk zelf al afgelopen week over gespeculeerd. Daar schijnen goede klinieken te zijn in de buurt van, uh, van Innsbruck. Het kan in Nederland, uh, maar het kan ook uh, in, in Engeland. De prins en de prinses hebben hun, uh, hun dagelijks leven daar natuurlijk altijd gehad, tot uh, afgelopen week. Dus uh, ja, de, misschien kom, komen ze ook wel weer naar een Nederlandse revalidatiekliniek. De tijd zal het leren, Bert. Ja, precies. En we zullen vol Terughoudend zijn met de berichtgeving. Oké, meno mee, dankjewel. Prins Frieso. Wellicht gaat hij dus verhuizen naar een revalidatiekliniek. Grote vraag is natuurlijk: hoe revalideer je iemand die buiten bewustzijn is? In Revalidatiecentrum Leipark in Tilburg hebben ze daar al 25 jaar ervaring mee. Meer dan de helft van de patiënten komt tijdens de behandeling weer bij bewustzijn. Terudie van Rijswijk nu in gesprek met de arts die daar leiding aan geeft, dokter Laria de Letter. Wat zie ik? Een stoel, een krukje, een soort bok, ballen. Hier in deze ruimte staan uh, allerlei zaken uh, waar je wat mee zou kunnen. Alleen als ik me voorstel dat iemand gewoon helemaal van de wereld is... buiten kennis, wat doe je dan met zo'n iemand? Kun je die revalideren? Wij revalideren die. En um, dat doen we door die uh, op een hele basale manier prikkels aan te bieden. Um, en daarnaast doe je ook andere dingen. Je gaat mensen ook weer in de stoel zetten. Je gaat mensen uh, kijken of ze in staat zijn om te rollen. Of in de stoel om... zetten, terwijl ze eigenlijk nog vrijwel westen zijn? Ja, dat gebeurt met een uh, tillift. Die hangt hier ook aan het plafond. Maar goed, het, ja. Ja, in principe gebruik je die daarbij... en zet je iemand daarmee wel in de stoel. Dat kan zijn in een hele passieve houding... waarbij die zelfs een beetje achterover ligt. Waarbij uh, het lijkt alsof die slaapt. Ja, mensen die buiten bewustzijn zijn, hebben vaak ja, ogen, vaak alsof ze slapen. En die prikkels waar u het over hebt, dat kunnen hele leuke dingen zijn, begrijp ik. Maar ook hele vervelende. Wat doet u zoal? U martelt ze toch niet? Nee, wij martelen ze zeker niet. Wij bieden uh, prikkels aan op verschillende uh, niveaus. En uh, met name in eerste instantie als mensen nog heel ver buiten bewustzijn zijn... of met een heel laag bewustzijn zijn, op een heel bazaal, zintuigelijk niveau... En een voorbeeld daarvan is, als ik u een geurprikkel aanbied... ik kan u laten ruiken aan een potje parfum... en dan trekt u wellicht een plezierig gezicht. Misschien, ja. misschien ook niet. Misschien ook niet. En ik kan u wellicht uh, ook laten ruiken aan een potje ammoniak... en dan verwacht ik dat u een vies gezicht trekt. Maar als u dat gezicht trekt, dan weet ik ook dat de prikkel is binnengekomen... en dat die vertaald is door uw hersenen. Kortom, dat er nog leven in zit. Ja. Dat klopt, ja. Nou weet ik uh, dat het uh, heel goed lukt bij kinderen in 60 van de gevallen, tot de jaar 21, 25 jonge mensen... werkt het ook voor volwassenen, bijvoorbeeld voor iemand als Frizo? Want die zal 44. Um, dat is nooit onderzocht. We vermoeden wel dat uh, op die manier zo gestructureerd prikkels aanbieden... in meer of mindere mate. En allerlei reacties uitlokken dat dat ook meerwaarde kan hebben... Uh, voor patiënten boven 25 jaar, maar dat is nooit wetenschappelijk onderzocht. Er zijn er ook maar weinig waar je dat bij kunt onderzoeken, denk ik. Ja, dat klopt. We hebben het is over dat een, het probleem? We hebben het over een hele kleine populatie. En um, een ander probleem is dat in oorsprong altijd gedacht werd dat hersenen zich ontwikkelen tot de leeftijd van 25 jaar. Maar inmiddels weten we dat ook na de leeftijd van 25 jaar dat er vernieuwing optreedt van cellen, dat er opbouw en afbraak is. Dus in feite dat de hersenen ook dan nog in staat zijn tot een mate van herstel. En we vermoeden dus ook dat als je op dat moment op de goede manier de hersenen prikkelt, dat je dat herstel kan bevorderen. Want u denkt echt dat het kan? Ik denk zeker dat het een meerwaarde kan bieden, ook voor die patiëntengroep. Op onze site nos.nl leest u meer over de toestand van Prins Frieso. Onder andere de medische verklaring kunt u daar teruglezen. En u kunt hem ook bekijken. Straks het natuurijs is gesmolten, maar er zijn volle plannen voor nieuwe kunstijsstadions. Het hard bij de ANWB. Er is geen uh, vakantieuittocht terwijl er toch heel veel mensen op vakantie gaan leggen. Nee, in Nederland is het uh, niet zo druk. In uh, Duitsland, zeker bij, uh, bij Keulen, is het uh, op dit moment uh, vrij druk. Maar uh, de, ja, het, is, het is ook gewoon de avondspits daar. Dus is geen extreme drukte, inderdaad. Nee. Uh, nou, dan de Nederlandse wegen. Maar. Ja, daar, daar kan ik één lange file op noemen. Die staat nog steeds op de A15. Van de Maasvlakte naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. Er was namelijk een trekker met de aanhanger geschaard eerder vanmiddag. Uh, die is inmiddels weer weg. Uh, de file is 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Schaatsstadion Tierlof krijgt misschien concurrentie. In Almere en Zoetermeer zijn de plannen voor een ijsstadion... waar ook internationale wedstrijden geschaatst kunnen worden. Vooral de plannen in Almere zien er veelbelovend uit. Bekende ijsbaanontwerpers werken aan een plan voor een ijsstadion... met twee 400 meter banen. Eentje voor de topschaatsers en eentje voor de recreanten. Waarschijnlijke kosten... Ongeveer 60 miljoen euro. Doekle Terpstra is voorzitter van de KNSB. Meneer Terpstra, uh, wat vindt u van die plannen in Zoetermeer en Almere? Nou ja, u geeft het aan. Uh, dat zijn hele serieuze uh, voorstellen. En uh, het is dus ook zeer de moeite waard om uh, de plannen te verkennen. En na te denken over de vraag of wij daar als KNSB onze topsportambities... en ook de brede sportambities gecombineerd met elkaar... Uh, kunnen realiseren. Maar is er dan een tekort aan ijs, om het zomaar eens te formuleren? Nou, er is in Nederland een tekort aan ijsbanen. Uh, iedere keer opnieuw wordt uit onderzoek uh, helder dat uh, wij een tekort aan 400 meter banen kunstijs hebben in Nederland. Dus in die zin is het zeer de moeite waard dat het gesprek nu ook volop uh, gevoerd wordt over uh, ja, waar kunnen die ijsbanen gelegd worden. Maar ja, dan maar hebben dat... het vooral over de breedtesport. Ja, maar het, want het is dan een tekort misschien voor die breedtesport. Maar aan de andere kant lees ik ook veel verhalen dat er ijsbanen zijn die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Nou, dat, uh, als, er is eigenlijk dat valt reuze mee. Als je kijkt naar de hoeveelheid bezoekers die er zijn... dan zie je dat er uiteindelijk sprake is van te veel bezoekers... en te weinig uren die beschikbaar zijn voor ijs... Uh, dus uh, we hebben eigenlijk een tekort aan uh, uh, ja, breed ijs, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd zijn we op zoek naar een antwoord: hoe kunnen we uh, met name die toppositie in de wereld houden voor het topschaatsen? En daar hebben we ook te weinig ijs voor beschikbaar. Dus we zouden eigenlijk een baan in Nederland moeten hebben die 300 dagen per, uh, per jaar beschikbaar is voor onze toppers, om die maximaal te kunnen faciliteren. Ja, en Almere is al vrij ver, begrijp ik, met, met die baan. Um, ziet u dat helemaal voor zich al? Nou, wat ik aangeef, uh, serieuze plannen verdienen het om een serieus beoordeeld te worden. Dus ja. wij gaan daar serieus mee, uh, mee aan de slag. Nou, ik vraag het een beetje zo van, ziet u uh, de, de, de, het WK uh, in Almere in plaats van het WK in Tialaf, Herenveen? Dat klinkt toch net iets anders? Nou ja, wie zal het zeggen? Uh, kijk, uh, ik, ik kan me dat eerlijk gezegd ook niet voorstellen. En ik zeg dat dan ook nog uh, als uh, rechtgeaarde Vries. Uh, Tialaf en Heerenveen en Friesland en het internationale schaatsen horen onlosmakelijk bij elkaar. Uh, tegelijkertijd uh, hebben wij als KNSB een ander belang te dienen. En dat is het belang van schaatsminder Nederland in de volle breedte. Uh, dus uh, als er uh, bereidheid is om in steden na te denken over... Uh, een aantal uh, eisen die wij ook stellen aan die, die, die topaccommodaties uh, vanuit het schaatsperspectief. Ja, dan ga je daar niet met de rug naartoe staan. Dan ga nee. je serieus nadenken over de vraag of we dat kunnen realiseren. En als dat kan, dan doen we dat. Is het trouwens een voordeel dat al meer in de polder ligt en dus lager? Nou, er wordt natuurlijk in Nederland wel vaker gesproken over de vraag van... ja, uh, waarom ligt er niet een stadion in het midden van het land wat dezelfde accommodatie... Nee, dat bedoel ik heeft. niet. Gewoon, ik bedoel gewoon qua laag qua uh, de, de, de, de fysieke omstandigheden dat je dus harder kan, uh, kan schaatsen. Ja, dat weet ik niet. Kijk, je, uh, wij, wij, wij zeggen van wij uh, willen eigenlijk een, een topbaan die ervoor zorgt dat we de, laagst, uh, de snelste laaglandbaan in de wereld hebben. Uh, en uh, de deskundigen bij ons die hebben een, uh, een pakket aan uh, technische kwalificaties opgesteld. Uh, en uh, of dat nou uh, Tijalf is in Heerenveen of ergens anders. Ja, het gaat erom dat wij uiteindelijk als KNSB onze topschatis maximaal faciliteren. Dus in die zin nogmaals alle serieuze opties bespreken. Ja, dat is uh, vanuit de wens. Hè. Maar is uh, uiteindelijk ook gewoon voldoende geld? Nou, Natuurlijk, je moet daar realistisch naar kijken. Dus in die zin kijk ik ook tamelijk mild naar de besluitvorming van Friesland uh, deze week. De Staten in Friesland. Ja, er is 50 miljoen beschikbaar. En het is een periode van economische tegenwind. Dus krap geld. En vanuit dat perspectief moet je doen. Dus we gaan ook heel serieus in de komende periode aan de slag... met uh, het idee van de beschikbaarheid van die 50 miljoen. Maar interessant is natuurlijk ook... Ja, wat, gaat private, wat gaan private partijen doen? Hè? De, de, de, de optie vanuit Friesland is er een van uh, er moet ook privaat geld bijgelegd worden. Uh, maar de vraag is of uh, private partijen niet meer geïnteresseerd zijn in uh, de echte nieuwbouw in plaats van de vernieuwbouw. Uh, als ik als private investeerder geld beschikbaar heb, dan, doe ik, dan breng ik dat niet naar een project van vernieuwen. Maar dan zou ik eerder geneigd zijn om dat uh, naar een project van nieuwbouw te brengen. Dus ja. dat wordt ook nog een interessante casus van krijgt de provincie Friesland in een vernieuwbouwvariant... uiteindelijk voldoende privaat geld bij elkaar. Ja, precies. Nou goed, dat is allemaal nog uh, in de toekomst. Ja, meneer Terpstra, ja, misschien had ik ermee moeten beginnen... maar ik heb toch uh, gedacht, laten we eerst over het schaatsen hebben. Maar ja, schaatsen en het Koningshuis hebben al jaren in een geband. Ja, nou, ik ben eigenlijk heel blij dat u deze vraag nu stelt. Want uh, het is eigenlijk wel heel verrang om juist op een dag als vandaag... Uh, na te denken over het nieuwe ijs... Of de nieuwe ijsbaanfaciliteit. Uh, de KNSB voelt zich zeer verbonden met het Koninklijk Huis. Uh, er zijn trouwe bezoekers aan alle uh, schaatsensteinen, zou ik willen zeggen. En tegelijkertijd hebben wij het predicaat uh, Koninklijk. Dus er is vanuit de KNSB een enorm meeleven met uh, datgene wat er allemaal gebeurt binnen het Koninklijk Huis. Met Terpstra, ik dank u wel. Graag gedaan. Door de economische crisis, het kwam net ook al even ter sprake... komen steeds meer scholen in Spanje in de problemen. Een privéschool in Madrid raakte zover in het slop... dat gisteren beslag op de hele school werd gelegd. Het pand werd tot verbijstering van de leerlingen tijdens de les ontruimd. Vandaag zou ook de keuken worden ontmanteld. Al kreeg het verhaal een onverwachte wending... terwijl onze correspondent Rob Saltberg poshoogte nam. Het is voor het college. era barra voor het college. Het is een vrijdagochtend, zoals zoveel vrijdagochtenden voor de Santilla school in het noorden van Madrid. Hier is net het wagentje aangekomen van de man die hier de broden op school bezorgt. Alleen geen leerling meer te bekennen. De dozen met brood die gaan weer terug in de bus. Bakker gaat weer weg. Ik ben niet maar dat was dat Dit gebeurt de dag nadat de gemeente Madrid opdracht gaf, deze lagere school waar we nu staan, volledig te strippen leeg te halen gisteren. Dat gebeurde terwijl de 160 leerlingen gewoon in de bankjes zaten van de klas. De ambtenaren kwamen binnen gaven de kinderen nog tijd hun boeken uit de kastjes te halen. En daarna verdween alles de schoolborden, de tafels, de stoelen. In grote vrachtwagens en dat nieuws van de ontruiming van deze school in het noorden van Madrid haalde daarna eigenlijk alle media in Spanje. Buenos padres, bienvenidos hasta aquí hoy hasta el colegio. Pero los que han venido nos han dicho que tampoco tenían constancia de la deuda del colegio. Een opa van een jongetje dat hier op deze ontruimde school zit, is wel even komen kijken. Hij zegt: ik snap er. Helemaal niets van. We vragen ETA-leden in, het, in Spanje vergiffenis. Maar een school met een enorme schuld kan die vergiffenis kennelijk niet krijgen. Voor we het wisten werd de hele boel hier ontruimd. En ook een moeder van een van de andere leerlingen eindigt hier tussen de wolk aan televisiecamera's. Ze zegt, moet je voorstellen wat de kinderen overkwam. Ze zaten in de klas en het schoolbord werd voor hun neus weggesleept. Er We zijn door de economische crisis heel wat Spaanse scholen in de problemen gekomen. Deze ontruimde school in Madrid heeft ruim 9 ton achterstand in het afdragen van sociale premies. Ander voorbeeld, deelstaat Valencia, waar geen geld meer is voor verwarming en leerlingen daar nu met jassen aan en sjaals om in de klas te zitten. En dan krijgt ineens dit verhaal dat alle sporen van de economische crisis draagt... dan toch nog een goed einde. Terwijl we hier aan het opnemen zijn... komt een ambtenaar van de gemeente hier terug en zegt ons... Het beslag dat ligt er nog. Maar de gemeente heeft nu wel besloten om toch weer de bankjes terug te sturen. En dat betekent dat het hele circus van gisteren opnieuw in werking wordt gesteld. Maandag kunnen de deuren weer open. Eind goed, even althans voorlopig. Al goed. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Is Yuri Ook in het buitenland wordt stilgestaan bij het slechte nieuws over Prins Frizo. Van de Denver Post in de VS tot kranten in Kenia. Op de voorpagina van de website van de BBC stond vanmiddag... Dutch prince May Never Wake Up. De Duitse omroep ARD heeft het over een ontnuchterende prognose. En het Amerikaanse persbureau EP noemt het nieuws over Friso somber. Ook het tv-journaal in Frankrijk, de Belgische VRT en het Oostenrijkse radio Vorarlberg hebben het nieuws gevolgd en openen met het bericht dat Friso mogelijk niet uit zijn coma ontwaakt. Johan Friso, des Pays-Bas, die door een avalanche in In een coma, hij De Nederlandse prins Friso heeft een ernstige hersenbeschadiging na zijn ski-ongeval van vorige week. Ja, hij lag 25 minuten onder de sneeuw. Zijn hersenen kregen daarbij te weinig zuurstof. De nederlandse prins Johan Friso wordt mogelijk nooit meer uit het coma erwachen. Dat hebben heute middag de behandelende Ärzte in Innsbruck bekend. Ja, dat waren de buitenlandse media. De voorpagina's van de Nederlandse avondkranten staan ook in het teken van de prins. Het parool opent met een zwart-wit foto van Friso uit 2010... met daarnaast een foto van de persconferentie van vanmiddag. NRC Handelsblad heeft een foto van het hoofd van het traumateam. Hij kijkt naar beneden. Zeker twintig microfoons voor zijn neus. Politiek Den Haag is aangeslagen door het nieuws. Veel Tweede Kamerleden reageren via Twitter. Vreselijk nieuws, twittert PVV-leider Wilders. Hij laat weten dat zijn partij intens meeleeft met de koninklijke familie... en wens hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ook SP-leider Roemer schrijft dat hij de prins en de koninklijke familie... heel veel kracht toewenst. En VVD-fractievoorzitter Blok schrijft... We hadden zo gehoopt op beter nieuws. GroenLinks-leider Jolanda Sap twittert... Het is verschrikkelijk tragisch. Diedrik Samson van de Partij van de Arbeid is diep geraakt... en zijn partijgenote Anja Timmer zegt kippenveld te hebben gekregen. Er is ook ander nieuws. Groningen en Drenthe gaan de leegstand van woningen aanpakken. In de regio rond de steden Groningen en Assen... mogen maximaal nog 1500 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Dat hebben de provincies en gemeenten besloten, meldt RTV Noord. De meeste huizen mogen gebouwd worden... in de grote steden in Groningen en Drenthe. Gemeenten die al geïnvesteerd hebben in nieuwbouwplannen... krijgen een schadevergoeding. I of de provincie Groningen kunnen gemeenten altijd onder de afspraken uitkomen. Maar zullen de lokale bestuurders dat waarschijnlijk niet doen. Zondag, dan is het zover. Dan worden de belangrijkste filmprijzen uitgereikt, de Oscars. De voorbereidingen zijn in volle gang. En bij de Daily Mail is te zien wat de genodigden kunnen verwachten... bij het filmfeest in Los Angeles. Bouwvakkers sjouwen met zware, in plastic gewikkelde Oscars standbeelden. Luxe hapjes in de vorm van Oscars worden aan de pers getoond. En onder het oog van tientallen fotografen wordt door rode loper uitgerot. In België wordt met spanning uitgekeken naar de uitreiking... in de nacht van zondag op maandag. Want de Belgische acteur Matthias Schoenaerts... heeft een contract getekend... bij een van de belangrijkste castingbureaus in de VS. Dat meldt de VRT. Schoenarts speelt in de film Runskop en die is genomineerd voor een Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Zijn carrière kan dus een flinke boost krijgen als die film wint. De Rijksuniversiteit Groningen gaat torrent-sites in studentenflats ontoegankelijk maken. Dat meldt tweakers. De sites worden gebruikt om films, muziek en games te downloaden. Maar veel studenten delen de bestanden met anderen. En dat uploaden, dat mag niet. Stichting Brein heeft de Rijksuniversiteit Groningen op de vingers getikt. En dat is zo vaak gebeurd... Dat dat de torrent sites vanaf 1 maart worden geblokkeerd. Individuele studenten aanpakken is volgens de universiteit moeilijk en tijdrovend, en daarom worden alle torrent websites ontoegankelijk gemaakt. Goed tot zover het media overzicht. Dankjewel Jury. Wat gaan we doen straks na zes uur? Gaan we kijken naar het televisieprogramma van RTL4. Dat programma 24 uur tussen leven en dood. Dat wordt niet meer uitgezonden. We hopen straks ook te spreken met RTL om te horen wat hun motivatie is en natuurlijk komen we nog terug op de toestand van Prins Frizo. We praten onder andere even met onze verslaggever in Innsbruck, Jeroen de Jager. Dat dus zo dadelijk na de klok van 6 uur hier op deze zender, Radio 1.